Begin van uur 2 van Zandvoort op zondag. Je hoorde de single van Aldi, dat was Cheerleader. Het is 6 over 3 inderdaad, de tweede uur. Met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, luisteraars, rond de klok van half 4. Een uitgebreide evenementenagenda. Wellicht in tweeën. Uh, we we knippen hem weer in tweeën. We knippen hem vast weer in tweeën. Want er is zoveel te doen in en rondom Zandvoort. Dat we inderdaad de, de halve wegen de zaak even gaan doorknippen. Dat rond de klok van half 4. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Uiteraard tussen de muziek door Zandvoorts Nieuws in het kort. En het laatste uur straks hebben we natuurlijk tijd voor de Pit Report sportkort En uh, ook de uitslag van de 24 uur van Le Mans die zojuist gefinished is. En uh, aan de andere kant, tenminste ter hoogte van uh, Lorient in Frankrijk, wordt momenteel de importrace ver verzeild. En dan hebben we het over de Volvo Ocean Race. Want morgen vertrekken de boten uh, richting Göteborg. dus is de laatste etappe. Met nog een stopover in Den Haag. En uh, momenteel zijn ze dus bezig met de importrace daar in, Zuid of in Frankrijk in Lorient. Wellicht ook later in deze uitzending daar de uitslag van. We proberen ook nog even contact te krijgen met Dolly Tempierik. Gaat over de optreden van Johannes van Sta en Marco Knubbe. Vanavond uh, in het wapen van Sanford aan het Gasthuisplein. Maar eerst meer muziek is Elton John en Dee. Tussen 6 en 7, Dan vindt de plaats bij La Cours op het CP Ciclipax Alvoort. De cd-presentatie van de nieuwe single van Mike Dana. En die heet Zomerson. En we hebben in het eerste uur van dit programma al gedraaid, die single. Nou, we hebben nog zo'n cd te voor je liggen. Zou je hem willen hebben? Bel dan gewoon even naar de studio van CFM op 023 57 93. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM En de eerste bellen, die krijgt voor ons de nieuwe cd van Mike Daanen. Is hier ook een nieuwe single, maar wel van Kenny G. En die heet Parijs. Je a amour, I'm a Marcel, tu es très I'm a girl, I'm je girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm a me, I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm a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 je suis nélandaise, oh je parlais un petit peu français NRS. Daar, deze Kenny B. Zijn in heet Parijs. En van Parijs gaan we naar Le Mans. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, want de 24 uur van Le Mans die zit er inmiddels op, Albert Jan. 24 heb... uur achter elkaar gereisd al daar. Het was een uh, weer geweldig evenement. En uh, ja, het was, het was jaarlijks altijd een, eigenlijk een tweestrijd tussen Audi en, uh, en uh, uh, Toyota. Maar uh, dit jaar verliep het dus helemaal anders... Het is even een lang verhaal, want er zijn toch drie klassen... met ook nog een overall-klassement. Dus uh, autoliefhebbers, uh, ja, ga even rustig zitten... dan kan je het allemaal uh, volgen. De nummer 19 Porsche van de Formule 1-coureur... Nico Huckelberg, Earl Bamber en Nick Tandé... heeft vandaag de 83e editie van de 24 Uur van Le Mans gewonnen. Mark Webber, u ook wel bekend, Timo Bernhard en Brandon Hartley kwamen met een ronde achterstand... als tweede over de meet in de Porsche nummer 17. Audi nummer 7 bestuurd door Bernard Trullier... ging uh, aan de haal met de derde positie... en Audi moet het uh, voor het eerst sinds vijf jaar... weer een ander merk voor zich laten gaan in deze lange afstandsrace. Dat Porsche Audi serieuze kan die tegenstand zou gaan bieden... werd tijdens de kwalificatie al duidelijk. Voor het eerst sinds 1977 vertrok er weer een Porsche vanaf de pole position... en ook de plek 2 en 3 gingen naar het merk. Audi, de winnaar van de laatste vijf edities... bezette de startplaatsen 4 tot en met 6... met daarachter Toyota... Op PA7 en PA8 met de Rebellion op de negende en tiende stek. Na, uh, het start, na de start uh, wisten de Audi's meteen Porsche nummer 19 onder de andere de Formule 1-coureur Nico Hunkelberg in te halen. Porsche-rijder Timo Bernard nam in de eerste ronde de leiding van de Poolse en ploegenoot Neil Jani en sloeg gelijk een gat. Door een vroege safety car kwam de Audi-coureur André Lotterer, Bernard en Jani weer met elkaar in gevecht, waarbij Lotterer aan het langste eind trok. Daarmee ging er voor het eerst een Audi aan de leiding op het circuit van de La Sartre. Dat duurde niet lang, want kort daarna dook de eenvoudige Grand Prix-deelnemer naar binnen... en daarmee lag Porsche weer op de eerste plek. Na drie uur een racen begon het drama voor Audi met een lekke band voor Lotterer en een stevige crash van Lloyd Duval. Tijdens de, een gele vlag-situatie zelfs. De voorkant van de Audi, nummer 8, lag in puin... en de Fransman moest een extra pitstop maken, al kostte hem dit niet veel tijd... Audi herpakte zich en begon weer op uh, in te lopen... en nam uiteindelijk de kort de leiding weer over. En zo ging het natuurlijk... in de laatste uren gebeurde er weinig meer aan de kop. De reguliere pitstops werden door zowel Audi als Porsche gemaakt. Audi nummer 7 werd nog wel even achteruit de pitbox ingeduwd... omdat er nieuwe dingen mis waren met het bodywork. Maar Freulele kon zijn weg vervolgen. In de slotfase kwamen er nog wel wat sputters uit de hemel. Maar echt veel stelde het niet voor. Zodoende kon Force India-coureur Huckelberg... zonder problemen een de 19-hybride negen, ne, naar de finish brengen. De Nederlanders hadden helaas niet zoveel succes... maar reden 24 uur wel uit. Hoppingtung werd negende in de lmp 2 klasse met de wagen van Pegasus Racing Xavier. Racing. Xavier Maassen reed samen met zijn teamgenoten... naar de negende positie in de GTE AM. Een plaatsje voor Jeroen Blekenmolen. De Adenauer leidde nog even aan het begin van de wedstrijd. Maar problemen wierpen de Viper van Riley Motorsports verder en verder terug. Met als gevolg dat ze zelfs het laatste uur in de garage bleven staan. Want het had geen zin meer om de auto nog te herstellen. En dan alleen maar te finishen. En uh, ja, daar zijn het geen, dit zijn coureurs die om de plaatsen willen vechten. En niet de Olympische gedachten voor te willen brengen. Maar goed, Porsche weer terug op het internationale sport. T, t, ja, toneel, kan ik wel zeggen. En uh, de heel, heel veel werk voor, uh, voor Audi. Ja, dat was weer een mooie race. De 24 ah, zegt... uur van Le Mans. Le Mans. Jammer dat die Nederlanders het niet zo best gedaan hebben. Ze zijn tijf... zo trots om Nederlander te zijn. Uh, Jan Lammers was er ook. En die gaat waarschijnlijk volgend jaar weer meedoen. Oké. Okay. Het land van duizend meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand. Beschuit bij het ontbijt.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 in hun waarde. Vijftien miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde. Die moeten niet het lijf in. Die laat je in hun waarde. Het land vol groepen van protest.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 Deze Fluitsma en Fantijn die hebben zelf heel veel platen geproduceerd voor diverse artiesten. En zelf kwamen ze op een gegeven moment ook met een hitsingle. En die hoorde ze juist bij CFM op de zondagmiddag. 15 miljoen mensen was dat. En hier is Clean Bandit. Je noemt het met een vakterm een uh, recurrent. Plaatje van een aantal maanden geleden. Joh, de Clean Bandit en Redder B. Jij ja, had nog uh, nieuws over Blatter. Wat komt hij nou terug? Er komt geen einde aan de dus nee, sofa Blatter. Nee. Want uh, vanmorgen uh, uh, verscheen het volgende bericht: namelijk. Blatter blijft misschien toch baas van de FIFA. Nee, en, jazeker. Zet Blatter sluit niet uit dat hij aanblijft als baas van de Wereldvoetbalbond FIFA. Dit melde, dit mede omdat vele bonden op hem hadden overgehaald. Dat meldde de Zwitserse krant Schweiz am Sonntag... op basis van anonieme bronnen dicht bij Blatter. Het is de bedoeling dat uh, op een congres in december... een opvolger voor de 79-jarige Zwitser wordt gekozen. Bonden uit Afrika en Azië proberen, uh, proberen te voorkomen... dat Blatter terugtreedt als president van de FIFA, schrijft de krant. Zij zouden de topman hebben aangeschreven... zijn beslissing te heroverwegen. Blatter werd twee weken geleden herkozen voor zijn functie... maar zij terug te treden omdat hij zich niet goed genoeg gesteund voelde... FIFA-kenners lieten tegenover de krant weten... dat er geen andere kandidaat is voor het presidentschap... die een meerderheid van de stemmen kan halen. Wordt vervolgd. Oké, okay, nou, tot zover <laughs> het uh, nieuws over Blatter. Blijf maar aan de gang gaan, hè. Ongelooflijk. Oh, dit is zo lekker. Hè? De nieuwsje van Nathalie LaRosa is hier. Somebody. Deze Nathalie La Rosa heeft zich laten inspireren door Whitney Houston. I want to dance with somebody. Ja, dat plaatje gebruikte de dus. surf voor haar single Somebody. Het is half vier geworden. Tijd voor de evenementagenda. Gaan we door midden knippen, Albert Young, of niet? Nou, ik ben al aan het sorteren geweest. Wie weet valt het mee. Oké. Okay. Maar goed, allereerst, luisteraars. Het is natuurlijk dit weekend het fietsgeweld op het circuitpark Zandvoort. Met van allerlei activiteiten en evenementen. Een tweedaags geweldig fietsspectakel. Dus als u nog even wilt gaan kijken, bent u natuurlijk van harte welkom. En vergeet niet de CD-presentatie van de Zandvoortse zanger. Dat is vanavond tussen 6 en 7 in La Course, het mm -hmm. restaurant op het Circuit Park. Goed, een tweetal tentoonstellingen bent u nog van harte welkom tot het eind van deze maand. Allereerst hebben we natuurlijk de tentoonstelling Ontpopt en ten tweede de tentoonstelling Toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Die zijn allebei te bezichtigen in het Zandvoortsmuseum aan de Zwadeweestraat hier in Zandvoort. Meer informatie over het museum en over deze twee tentoonstellingen... kunt u terugvinden op www.zandvoortsmuseum.nl. www.zandvoortsmuseum.nl Gaan we naar de woensdag. Dan is het weer klaar, tijd voor filmclub Simon van Kollum. En dat is het Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein op deze 17e juni. Het begint allemaal om half acht en duurt tot tien uur. Meer informatie over de bioscoopagenda van filmclub Simon van Kolm en ook over de andere uh, bioscoop. Agendas kunt u uh, kijken op www.circusandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl www En uh, dames opgelet, Ladies Night Rendezvous en dan hebben we het ook over het bioscoop Circus Zandvoort. Op 18 juni om half acht is dat zover. Prijs per persoon is 13,50 euro, inclusief hapje en een drankje. De bioscoop aan het Circus Zandvoort ontvangen de dames graag. Ladies' Night Rendezvous. De Ladies' Night is een avond speciaal voor de dames. Lekker een avond met uit met vriendinnen, bijkletsen, een filmpje pakken. Nog een beetje meer bijkletsen en een hapje erbij. En natuurlijk een drankje, want anders is het feest niet compleet. En omdat het Ladies' Night is, ook nog een tasje vol verrassingen. De films in de Ladies' Night zijn wisselend van thema... van romantische comedie tot musical tot tranen trekken. Laat u verrassen, dames. Dat allemaal op 18 juni om half acht aan de Bioscoop en de Circus Zandvoort. Ladies' Night. In het lichtste weekend van het jaar, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni aanstaande... is Zandvoort even de Village That Doesn't Sleep. De Zandvoortse horeca en winkeliers hoeven zich dit weekend even niet te houden... aan de geldende openings- en sluitingstijden. Dus shop till you drop en party tot je erbij neervalt. Er, uh, en er staan dan ook behoorlijk wat evenementen en initiatieven op het programma... grotendeels ingediend door de Zandvoortse ondernemers en inwoners zelf. Live muziek bij verschillende strandtenten, outdoor disco's... een grote variëteit aan eetentjes. En voor de filmliefhebbers, vanaf half tien, drie uur, drie avonden lang... heerlijk onderuit vanuit je strandstoel bij Bad Zuid een film bekijken. Ben je mee van de competitie, dan kun je vrijdag 19... vanaf 6 uur op het Raadhuisplein terecht... waarbij visboeren de strijd met elkaar aangaan, het wereldrecord happen. Of bekijk uh, in iets sportievere opzet die zaterdag vanaf 10 uur. Een fluoriserend spelletje volleybal op het strand, bij het strandpaviljoen Storm... Zowel de wijn-, bier- als cocktailliefhebbers... kunnen zich lekker laten gaan bij de verschillende strandtenten. En ook voor die korte tijd dat de zon even zich niet laat zien... tijdens dit gedoogweekend weekend duikt dan lekker in je tentje op het strand. Kijk voor het totaaloverzicht uh, even naar alle evenementen. Zoals daar dus zijn, zoals gezegd, het wereldrecord Haringhappen... op 19 juni vanaf 6 uur in het centrum van Zandvoort. Dan hebben we ook nog de Travel Bar Midsummer Mini Festival. En dan hebben we het over safari-club... Aan de strandafgang Boulosloot Bouders, nummer 2. En dat is op 20 juni vanaf 4 uur. Travelbar Midsummer Mini Festival. Dan ook op de 20e hebben we bij Brussels aan Zee. Strandafgang de Fauvage nummer 14. Shoestring durft. En dat meer informatie over dit evenement kunt u vinden op www.shoestring.nl. www.shoestring.nl. Deze 20e juni vanaf 3 uur middags tot 11 uur s avonds bij Brussels aan Zee. We zijn er nog niet, want op het strand aan Zandvoort is het tijd voor de Beach Throwdown. Na het succes van vorig jaar vindt er op zaterdag 20 en zondag 21 juni... ditmaal het tweedagse sportevenement Beach Throwdown plaats. Dat is allemaal bij Strand Zandvoort aan Zee, boulevard Bernard 23A. Meer informatie over die Beach Throwdown kunt u vinden op www.beachthrowdown.nl. www.beachthrowdown.nl deze 20 e en 21ste juni. En ook het circuit laat zich, laat zich niet uh, onopgemerkt voorbij gaan dit weekend. Het Britse race-evenementenorganisator BRSCC... ...maakt met een aantal van haar raceklassen de overstap naar het Europese continent. De hoofdrol tijdens dit evenement is weggelegd voor de diverse raceklasses. Dat allemaal op het circuitpark Zandvoort op deze 20 e en 21 e juni. Meer informatie over het tijdschema kunt u terugvinden op het, uh, de website van het circuit www.cpz.nl. www.cpz.nl En ook het Kerkplein Raadhuisplein is op 21 juni de blaze to be. Vanaf 10 uur s morgens Kerkplein op Stelten... Een weekend bomvolle leuke evenementen. De ondernemers rondom het Kerkplein en Raadhuisplein organiseren op, de, op deze, dit weekend. Het Kerkplein op Stelten. Een leuke actieve gebeurtenis. Om 10 uur beginnen de kinderspelen. En nog vele, vele andere dingen. Dat allemaal op 21 juni om 10 uur. Vanaf 10 uur Kerkplein, Raadhuisplein. Het Kerkplein op Stelten. Classic Concerts. Ook van de partij op 21 juni vanaf 3 uur in de protestantse kerk aan de poststraat nummertje 1. En dan is het de tijd voor de Kennemer Jeugdorkest, dus klassiek liefhebbers. U bent van harte welkom in de protestantse kerk op 21 juni vanaf 3 uur. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten van Classic Concerts... kunt u terugvinden op de website www.classicconcerts.nl. www.classicconcerts.nl Dan gaan we weer naar het strand, naar Thalassa, Strandafgang nummertje 18 op deze 21 juni. Want vanaf, want vanaf 4 uur is het weer swingend geblazen onder het motto Jazz aan Zee. Wouter Kiers Quintet in Zandvoort aan Zee. Uw gast Ton Ariens zal u dan weer ontvangen... tijdens deze Jazz aan Zee. Dus heerlijk swingen. Het is vaderdag, die 21 juni. Dus nodig je vader uit en ga er gezellig heen. En weer le lekkere muziek. En uh, vanuit het café Het Juttetje in Thalassa. Dat allemaal 21 juni vanaf 4 uur. S middags Jazz aan Zee. En last but not least, uw attentie graag voor de Fietsvierdaagse... want vanaf 23 juni is het weer zover. En het begint allemaal om half zeven s'avonds bij een startlocatie... de Zandvoortse Hockeyclub, de Fietsvierdaagse. Meer informatie over dit evenement kunt u terugvinden op www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl tot zover. En wil je de evenement op je gemak nalezen? Download dan de CFM app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store en de App Store. Zoek gewoon even op ZFM Software, en je kan hem downloaden op je tablet of je telefoon. Hier is Bakermach. We gaan dansen met Teach Me. Ze mogen weer even van de vloer, van de, vloer hè? de voetjes, jawel. Lekkere dansbare muziek op de zondagmiddag bij CFM. Dat was Bakermats en Teach Me. We meteen gaan we met Dolly Tempirik contact opnemen. Zij is uh, aanwezig in Gebouw de Krocht. Daar vindt vanmiddag vanaf drie uur een voorstelling plaats van Theaterschool Het Nest. De voorstelling heet Het Eindspel. En wat het allemaal is en uh, hoe het in zijn werk gaat, dat horen ze dadelijk van Dolly Tempirik. Maar eerst gaan we naar Rita Franklin luisteren. Ja, we, ja. Zijn, we zijn er. Ze was er stil van. Ja, helemaal stil. Goed, nou, ik heb even de, de uitslag van de import race. Is weer in Lorient, Frankrijk. Nou, Boe, geef hem maar dan, geef maar. Brunel, teleurstellend, zesde. Want ze zagen, lagen erg goed in het algemeen klassement... wat betreft de import races. Maar de overwinning ging naar Alfa Medica, ge, gevolgd door Maffle en dan Dongfeng Racing, daarna Abu Dhabi SCA. De damesboot op de vijfde plaats. Zoals gezegd, Br Brunel op de zesde... en de boot die de race heeft weer die een aantal etappes niet heeft kunnen varen... omdat ze dus uh, schade hadden opgelopen en de boot had, moest gerepareerd worden. Op de laatste plaats team Vestas. Morgen op weg naar Göteborg met van de week, later in de week... een pitstop in Den Haag. Oké, okay, daarover is, later meer. Zo meteen gaan we contact opnemen met Dolly Tempirik. Maar eerst deze van Toto, hier is Rosena. Dat was Toto, je hoorde Rosanna. Ja, we gaan over naar uh, De Krocht in Salvoort. Uh, goedemiddag, Dolly. Ik hoor geen Dolly. Hallo? Hallo, ik hoor wel Dolly. Hallo, Dolly. Hi, hi goedemiddag. goeiemiddag. Hey, goedemiddag. Jij bent uh, in uh, gebouw De Krocht. Op dit moment vanaf uh, drie uur daar aan de gang uh, de voorstelling Het Eindspel van Theaterschool Het Nest. Ja, je neemt me de woorden uit mijn mond. Ja, mooi, heb ik dat weer gedaan? Wat wou u nog meer zeggen? Nou, ik wilde eigenlijk iets laten horen. Ik sta achter de coulissen nu, dus ik ben even een stukje weggelopen. Want je krijgt natuurlijk elke keer als je praat, hoor tssst, tssst, tssst, Want de deur staat een stukje open. Ja, nee, dat klopt. Er zijn momenteel uh, de, is de jaarvoorstelling gaande uh, van Theaterschool Het Nest... met maar liefst 42 leerlingen in de leeftijd van uh, 6 tot 17 jaar. En in alle voorgaande jaren heeft uh, Theaterschool het nest de voorstelling gedaan... met alle groepen apart. He, dus iedere groep die bepaalde les kreeg, die deed apart een optreden. En dit jaar voor het eerst hebben ze dat gebundeld in één groot musicalstuk. En dat stuk dat gaat over een wereld uh, waarin geen volwassenen zijn... En over, oh ik hoor net, over één minuut dan gaat Lea Bos uh, zingen, samen met uh, die mensen die in de selectieklas zitten. Dat is een klas die elk jaar auditie moet doen om uh, daar een mail, deel te mogen nemen. Het verhaal gaat in ieder geval over uh, kinderen die hun eigen wereld hebben. We zijn nog ver, ver in de toekomst en uh, als je achttien wordt dan word je, uh, dan, dan word je vernietigd, want ze leven, ze maken klonen. En om het nou niet al te druk te laten worden, worden er elk jaar spelen georganiseerd, het eindspel. En daarbij zijn drie groepen... Oh, ze gaat nu zingen, ik ga het jullie laten horen. Horen jullie me? and shoot the sky filled with fire and smoke keep watching over my family Ja, we hebben een klein stukje mee kunnen genieten, Dolly. Ja, precies. Het duurt natuurlijk. Er wordt tegelijkertijd gedanst. En dat is het mooie van deze musical. Kinderen krijgen door de musical heen de gelegenheid... Om, om alles te laten zien wat ze hebben geleerd. Met dansen, met zingen, met acteren natuurlijk. En in ieder geval wat ik nog wilde zeggen... is dat de kinderen dus gekloond worden. Kinderen staan in de zaal te acteren. Er zijn twee rijen stoelen aan iedere zijde... En op het podium staat een grote zilveren kast en daar komt af en toe een kloon uit. En dat wordt dan ook een bepaald, die heeft een serienummer als exemplaar. En uh, ik had het net over die spelen, hè. degene die dus verliest het eindspel, de ploeg, die wordt dus uit de productie genomen, wordt niet meer gekloond. Nou, en waar gaat het nou om? Want die kinderen leven dus uh, in dat, in dat stramin. En op een gegeven moment bedenkt iemand om in die wedstrijd een toneelvoorstelling te doen van uh, Shakespeare. Maar dat kent natuurlijk niemand. En dan ineens beginnen ze te ontdekken dat, dat mensen ook emoties kunnen hebben en kinderen. Nou, en dat gaat natuurlijk verstrekkende gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het stuk. Want ze weten bij God niet wat ze met die emoties moeten. Het is weer een prachtig stuk... geschreven door Maurice Westerhoff en, uh, en Esther... De, de eigenaresse van het theatergezelschap. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen... het wordt elk jaar een mooier stuk. En elk jaar zijn de prestaties... ligt het weer een stukje hoger. Dus ik kijk al uit naar volgend jaar... Dus zijn het elk jaar weer nieuwe leerlingen die eraan meedoen? Ja, er zijn heel veel nieuw, nieuwe leerlingen dit jaar. Er is een hele grote lichting. En uh, wat ik bijzonder knap vind, er heeft één iemand af moeten zeggen... en ze hebben een leerling van vorig jaar terug kunnen halen om die rol over te nemen. Nou, die doet die subliem, echt waar. Dus uh, ja, en, en, ja dit, dit is gewoon enig om te zien hoe, hoeveel spelplezier die kinderen hebben. En, en dat ze best wel al op een professioneel niveau zitten hoor. Ja, ja dat geloof ik best. Ja, dus. En dan uh, stromen ze ook door zeg maar naar uh, op een gegeven moment uh, landelijke producties en dergelijke. Ja, sommige wel. Uh, kijk, sommige kinderen doen het echt voor het plezier, maar er zijn ook sommige kinderen die echt uh, dat we, uh, al, al een beetje een voorproefje hebben naar hun beroep. He, zoals uh, uh, Lea dan, zeg maar, die gaat uh, na de VMBO gaat ze naar de theateropleiding. En zo zijn er nog een paar die echt uh, straks uh, die studierichting ook gaan doen. Leuk, momenteel dus het eindspel in uh, gebouw De Krocht. Dankjewel Dolly, voor je bijdrage. Geen dank, ik ga weer even genieten. Ja, en jij gaat zo meteen naar het wapen, toch? Of niet? Ik ga straks naar het wapen. Even kijken of ik Johannes en uh, Michael te kan strikken voor een ja, interview. Ja, want die gaan daar uh, straks optreden. Dankjewel Dolly, ja, voor dit moment. Heel dank, tot straks. Oké, okay, tot straks. Bye.